Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Slachtoffers van oud-neuroloog Jansen Steur keken hem vandaag voor het eerst weer in de ogen in de rechtszaal. Straks meer daarover. U krijgt nu het NOS-journaal van Ewout de Jong. Nederland stuurt een militaire missie naar Mali. Het gaat om ongeveer 380 mensen. De Nederlanders blijven in beginsel tot eind 2015. In de loop van 2015 bezien we of verlenging noodzakelijk is... zei premier Rutte. Hij voegde eraan toe dat het in direct Nederlands belang is... om deel te nemen aan deze missie. Het noorden van Mali is volgens de premier... een broedplaats van extremisme... en een vrijplaats voor het opleiden van terroristen. Minister Timmermans hoopt dat de missie bijdraagt... aan de stabiliteit in het land. Daarmee kan een voor de internationale veiligheid uh, uh, worden weggenomen. Uh, kan een broednest voor uh, potentiële terroristen worden weggenomen. Wordt het ook veel minder aantrekkelijk voor mensen ter plaatse om zich aan te sluiten bij rebellen en terroristen. En wordt dus de internationale veiligheid op vijf uur vliegen van uh, Amsterdam uh, gediend. De Nederlandse militairen zullen vooral inlichtingen verwerken en analyseren voor de VN-missie. Een eenheid met vier Apache gevechtshelikopters wordt ingezet om de inlichtingen te verzamelen en om Nederlands personeel te beschermen. De inwoners van Groningen moeten financieel meer meeprofiteren... van de jarenlange gaswinning in de provincie. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, moet daar geld voor vrijmaken. Dat stelt de commissie Meijer in een vandaag gepresenteerd advies. De commissie komt op een bedrag van zo'n 900 miljoen euro... over een periode van voorlopig 20 jaar. Het geld is vooral bedoeld om de leefbaarheid... en de bedrijvigheid in de regio te vergroten. Ook moet de waarde van de huizen op peil worden gehouden... zegt commissievoorzitter Meijer. We stellen dus voor dat ook weer voor rekening van de NAM er een inspectie plaatsvindt van alle panden. En dat wordt nagegaan of die in staat zijn... ook in de toekomst grotere schokken op te vangen. En mocht het niet het geval zijn dat daar maatregelen worden getroffen... eveneens voor rekening van de NAM. Het bedrag komt bovenop het geld dat de NAM sowieso moet betalen... aan de Groningers van wie hun huis is beschadigd door de aardbevingen. De Greenpeace-activisten die vastzitten in de Russische stad Murmansk... worden toch nog steeds aangeklaagd voor piraterij. Volgens Greenpeace is de aanklacht niet afgezwakt tot vandalisme... waarvan eerder sprake was. Hoe de verwarring over de aanklacht tegen de activisten is ontstaan... is niet duidelijk. Justitie in Rusland blijft erbij dat de aanklacht piraterij vervallen is. Greenpeace houdt er rekening mee dat er sprake is van een juridisch spel. Als de aanklacht piraterij geschrapt zou zijn... hadden de autoriteiten de actievoerders meteen vrij moeten laten. Minister Bussenmaker wil in het nieuwe leenstelsel studenten techniek iets tegemoetkomen. Studenten die een meerjarige masteropleiding volgen in een technische richting... krijgen een deel van hun studieschuld kwijtgescholden. Het gaat om zo'n duizend euro per, per jaar. Die minister hoopt dat mensen daardoor vaker voor een technische opleiding kiezen. Omdat we met z'n allen uh, constateren dat we een tekort aan technisch personeel uh, hebben. Uh, dat we die ontzettend nodig hebben ook voor de economische ontwikkeling uh, van Nederland. En we met het bedrijfsleven daar samen de handen ineens slaan en mogelijk om bussen maken met meer aanpassingen van het leenstelsel. Er komen weer meer asielzoekers naar Nederland. Met Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... verwacht dat de asielzoekerscentra dit jaar in totaal 17.000 mensen opvangen. En dat aantal is sinds 2002 niet zo hoog geweest. Het gevolg is dat een aantal eerder gesloten AZC's weer open moet. Er is vooral een toename van vluchtelingen uit Somalië en Syrië. Daarnaast verlaten om verschillende redenen ook minder migranten de asielzoekerscentra. Zo hebben gezinnen met kleine kinderen lange recht op opvang. En krijgen vluchtelingen met een verblijfsvergunning lang niet altijd snel een woning. Het weer. De buien in het noorden trekken weg. Verder zijn er opklaringen en staat er een stevige zuidelijke wind. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuiden stevig regenen. Morgen overdag is het weer geruime tijd droog met soms zon. En dan wordt het 13 of 14 graden en daarna gaat het weer regenen en waaien. Edwin Gerrits heeft het laatste file nieuws. Edwin. Ja, de hele ring van Rotterdam staat vast... door een ongeluk op de A16 bij de Van brien -Noordbrug. Ook in het zuiden van het land is het op sommige plaatsen... wat drukker dan gebruikelijk. In de rest van het land is het een normale spits. In totaal zaten 160 kilometer file. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat tussen Dordrecht en de Van brien nu 13 kilometer file. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen geladen met betonnen palen. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Alleen de parallelbaan is open. Er staan daardoor lange files op de A4... tussen Hoogvliet en Vlaardingen in beide richtingen 6 kilometer... Op de A15 Europort richting Gorkum het Ridderkerk 15 kilometer. En op de A20 Hoek van richting Gouda... verknoopt de plein 15 kilometer. Hallo, ik ben Hans van der Tocht, kozijnen-specialist. Wilt u hout of kunststof? Heeft u last van tocht? Wel gerust met mij, kozijnen-specialist Hans van der Tocht.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 Radio in Journal. Lucella Carasso. Zes minuten over vijf is het. Ja, hij ging Rutte voor in Mali. De Franse president Hollande stuurde begin dit jaar duizenden militairen naar zijn voormalige kolonie. J'ai veillé à renforcer le dispositif militaire Bamako. En nu volgen dus de Nederlanders die vertrekken volgende maand. 380 zijn het er om mee te doen aan de VN-missie, in ieder geval tot eind 2015. Commandant der strijdkrachten is generaal Tom Middendorp. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, vanmiddag het politieke uh, groene licht gekregen, in ieder geval van het kabinet. Uh, hoe lang is Defensie al bezig met de voorbereiding van deze missie? Uh, Daar zijn we al enkele maanden mee bezig. Er is natuurlijk deze zomer heeft uh, het kabinet aangekondigd dat ze deze missie gaan onderzoeken... En wij zijn daarna druk aan de slag gegaan om dat van alle kanten in kaart te brengen. We hebben ook een uitgebreide fact-finding in het gebied zelf gedaan. En ook enkele mensen daar uh, neergezet om al onze vragen te kunnen beantwoorden. En mag je dan zelf kiezen en een voorstel aan het kabinet doen van dit kunnen we daar wel en dit kunnen we daar niet? Nou, het kabinet bepaalt natuurlijk uh, wat de nut en noodzaak van de missie is, bepaalt ook wat voor soort ze willen leveren. Maar ik adviseer natuurlijk inhoudelijk over de, de hoe vraag, hoe je dat moet invullen. En toen kwam u op het verzamelen van inlichtingen onder meer. Uh, nou, er is uitdrukkelijk gekeken naar de behoeften die de VN zelf heeft. Uh, een groot deel van die behoeften wordt de Afrikaanse landen ingevuld... maar het is met name de inlichtingencapaciteit... Uh, waar de VN uh, grote behoefte aan had... en waarvoor ze ook naar westerse landen keken om die te helpen invullen. Hm. En daar heeft de Nederland op ingesprongen. Ja, en wat voor inlichtingen zijn het die uh, de Nederlanders gaan verzamelen? Nou, we, wat we eigenlijk met de VN mensen proberen te voorkomen... is dat het, land weer, uh, dat het land afglijdt en in handen van terroristische groeperingen komt. En wat we met die verkenningen gaan doen... is uh, gewoon beeld krijgen in de, in de dorpen, in die regio van uh, wat voor grip hebben die groeperingen op deze dorpen... wat is hun aanwezigheid hier... en zorgen dat de uh, MINUSMA gericht uh, zijn veiligheidstaken kan uitvoeren. En hoe, hoe herken je in Mali dan de vijand... als je daar voor het eerst komt, vraag ik me af? Nou, door gewoon contact te zoeken met de bevolking. Uh, je ziet het natuurlijk, soms zie je het aan de, aan de voertuigen die daar rondrijden. Aan de bewapening die ze bij zich hebben, daar kan je ze aan herkennen. Uh, maar ze zijn natuurlijk voor een deel ook onherkenbaar. En dan moet je vooral contact zoeken met de bevolking. En via die bevolking dat in kaart brengen. En gaan de Nederlanders dan ook uh, zichtbaar daar rondlopen? Jazeker, ja, zeker. De, de bijdrage bestaat in een aantal componenten. Eén uh, component is uh, de inlichting- en analysecapaciteit. Die zit in de hoofdstad, in Bamako. Dat is in het zuiden van Mali. En dan heb je meer in het Noordoosten heb je de stad Gao. En daar gaat het, uh, het gros van de eenheden zitten. Ook daar zitten verschillende elementen. Daar zit een, een sensorcapaciteit. Bijvoorbeeld onbemande vliegtuigje zetten we daar neer. Voor, uh, die natuurlijk grotere gebieden kan bestrijken qua waarneming. Uh, daarnaast zit daar de verkenningseenheid. Uh, waar de commando's in zitten. En daar zit de Apache eenheid. Die ook met hun sensoren een groot gebied kunnen bestrijken. En hoe schat u de risico's daarin in, in dat gebied voor de Nederlanders? Ja, de risico's worden natuurlijk onafhankelijk door de MIVD geapprecieerd. En die worden ingeschat als uh, matig. Uh, er zijn ook de laatste maanden nauwelijks incidenten in het gebied geweest. Maar dat betekent niet dat je niet in een incident verzeild kan raken. Dus uh, lokaal kan je natuurlijk wel in een, in een hinderlaag terechtkomen of kan je een bermbom tegenkomen. Dat soort risico's zijn er wel, anders zouden ze ook geen militairen sturen. Ah, ik, ik dacht het is wel weer een VN-missie. In het verleden, eh, verleden heeft Nederland daar qua bescherming niet zulke goede ervaringen mee gehad. Uh, denk aan Srebrenica. Kan dat dit keer ook voor problemen zorgen, die constructie met de VN? Ja, er is natuurlijk sinds Srebrenica in die twintig jaar heel veel veranderd. De VN heeft zelf veel geleerd. En dat zie je ook terug in hoe ze deze missie organiseren. In het mandaat ook van de missie. Dat veel robuuster is dan het mandaat dat we destijds hadden. Maar wij hebben zelf ook veel geleerd. Dus heel veel van de les uit Srebrenica hebben wij doorvertaald in een toetsingskader. Waarin we allerlei garanties inbouwen. Dat we dat soort situaties uh, niet meer in terechtkomen. Want wie gaan de Nederlanders helpen als het penibel wordt? Uh, in eerste instantie helpen we onszelf. Uh, dus de, de inlichtingcapaciteit die wij sturen... is uh, voldoende robuust om zichzelf te kunnen beschermen. Uh, daarnaast uh, kunnen we opschalen. Is er een soort QRF, noemen wij dat. Een Quick Reaction Force in het gebied aanwezig die de VN inricht. Uh, die is ook in Gao aanwezig. En dat zijn, dat zijn dat dat geen zijn Nederlanders? Dat zijn geen Nederlanders? Nee. nee. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk wel de Nederlandse Apaches... Uh, die uh, primair worden ingezet als sensor... maar natuurlijk ook primair geschikt zijn om als, uh, als noodhulp uh, ter plekke te komen... en ons daarbij te staan. Ja, nu, nu zijn er 380 mensen. De vakbond uh, zei vanochtend al, ja, je hebt er wel duizend nodig... want er moet natuurlijk gerouleerd worden. Is het, uh, is het echt te doen voor Defensie na alle bezuinigingen, deze missie? Als het niet te doen zou zijn, zou ik negatief adviseren. Ik ga geen missie uitvoeren die ik niet kan uitvoeren. Hadden, hadden ze mijn... meer gevraagd? Uh, ja, de VN-wensenlijst is natuurlijk veel groter. De VN is nu volop bezig met zijn uh, Force Generation. Uh, en heeft alle landen ter wereld uh, benaderd voor bijdragen. Ze zijn nu ongeveer halverwege. Uh, maar met deze capaciteit vult Nederland wel een hele cruciale bijdrage voor de VN in. Ja, en, en qua aantallen was dit wat kon, zo te horen. Nou, het ging niet zozeer om de aantallen. Uh, het, ga, het gaat vooral om de kwaliteit van het werk wat je daar levert. En de VN heeft weinig uh, ervaring ook met inlichtingengeleide operaties. En Wij helpen ze met name om die inlichtingenketen in te vullen. En wij worden dus ook de, de belangrijkste adviseur van de, de force commander van de VN... op inlichtingengebied. Wij zijn zijn ogen en oren in het gebied. Ja, u, u bent al, vertelde u, maanden bezig met deze missie. Wanneer staat de eerste vlucht gepland richting Mali? Nou, wij denken dat wij voor de kerst daar wat kwartiermakers al naartoe kunnen sturen. Uh, we moeten natuurlijk eerst nog door uh, het algemene de, de kamer voeren. Ja. Uh, voordat we definitief kunnen gaan. En dan gaan we met de VN afstemmen op welke momenten welke eenheden kunnen instromen. Meneer Middendorp, commandant der strijdkrachten, dank voor uw toelichting. Ja, wel graag gedaan. Jo, dag, goedemiddag. De omstreden oud-neuroloog Jansen Steur vindt dat hij geen medische fouten heeft gemaakt. Vijf oud-patiënten hadden klachten tegen hem ingediend... waarvoor hij zich vandaag voor het Medisch Tuchtcollege moest verantwoorden. Roel Pauw is erbij, bij de rechtbank in Zwolle. Roel, um, het is volgens mij net afgelopen. Hè? Hoe, hoe was het? Het was een emotionele dag. Ja, het is uh, net klaar. We hebben de dossiers van vijf... Uh ex-patiënten van Janssen-Steur voorbij horen komen. Um, even terughalen waar het ook alweer over ging vandaag. Vijf mensen dus die een klacht hadden ingediend bij het Medisch Tuchtcollege. Die klachten gingen over verkeerde diagnoses, onnodige medicatie... over gebrekkige patiëntendossiers, over het feit dat er mensen waren... die zonder dat ze het wisten hebben meegedaan aan medische experimenten. Allemaal dat soort dingen. En dan lijken dat keiharde, je zou bijna zeggen, onweerlegbare beschuldigingen... Maar als dan zo'n zaak behandeld werd, dan bleek het allemaal toch weer niet zo zwart-wit te zijn. Want, en daar komt dan verweerde Janssen-Stuur zelf uh, in beeld. Hij zegt, het is altijd ontzettend moeilijk om juist bij neurologische aandoeningen meteen vast te stellen wat het is. Om een juiste diagnose te stellen. Maar je kunt natuurlijk niet met de armen over elkaar blijven zitten... dus dan begin je vast met het toedienen van medicijnen. En als dat later blijkt dat iemand toch geen Alzheimer, MS of Parkinson had... dan stop je daar weer mee. Heel gebruikelijk, zegt hij. En zo is het ook in het geval van deze patiënten gegaan. En wat hij vooral wil zeggen... dat is dat hij dit allemaal heeft gedaan vanuit de goedheid van zijn hart. Daar zat geen boos opzet bij. Nou, Dan had je daar tegenover de klagers zelf... van wie er twee in een rolstoel zitten wat zij rechtstreeks toeschrijven aan het uh, falen van Janssen Steur. En die werden af en toe echt helemaal wild van, van die bedaarde, soms bijna luchtige manier... waarop Janssen Steur dan vertelde hoe het volgens hem allemaal was gegaan. Er was bijvoorbeeld één oud patiënt die van Janssen Steur te horen had gekregen... dat hij een vorm van dementie had. Hij zou niet meer lang te leven hebben. Hij had zelfs al contact opgenomen met de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie... En euh, nou ja, je kunt je voorstellen dat hij zwaar geëmotioneerd werd... omdat hij meende te weten dat Janssen Steur... hier ter plekke in uh, de zittingszaal het allemaal bij elkaar zat te liegen. Hij zei, ik heb nog steeds nachtmerries van u. Nou ja, het was... Uh, en, en hoe dus reageerde Janssen om... Steur daar toen op? Ja, nou ja, goed, zoals ik zeg, hij, hij zette het allemaal uit één hoed volgens hem uh, in elkaar steekt. Heel, heel, heel bedaard en, en rustig. En, uh, af, en toe, af en toe permitteerde hij zichzelf een grapje. Wat natuurlijk ook niet heel erg lekker viel bij uh, de mensen die uh, de indruk hebben dat hij het is die hun uh, dit uh, heeft aangedaan. Nou, daar had Janssen Steur dan nog wel een beetje begrip voor. Hij zei van, ja, u heeft een moeilijk leven gehad, een rot leven. Ik geloof dat hij het zo zei. En u heeft de indruk dat een arts daar een bepalende rol in heeft gespeeld. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb naar eer en geweten gedaan wat ik medisch gezien meende te moeten doen. En uh, ja, jammer dat het zo gegaan is. Nooit, nooit boze opzet geweest. Ik heb die meneer, zo zei hij dat, uh, nooit eens even wat extra medicijnen willen injassen... met de bedoeling dat het juist slechter met hem zou gaan. Dus ja, weinig ruimte voor spijt en inkeer. En beide partijen deden dus hun verhaal vandaag. Hoe gaat dat dan uh, verder bij het Tuchtcollege? Nou ja, die gaat zich uh, terugtrekken en die heeft uh, krap twee maanden de tijd om uh, tot een oordeel te komen. Er komen trouwens nog twee vervolgen op deze zaak. Ook uh, een aantal bestuurders van het medisch spectrum Twente, waar Janssen Steur werkte, moeten zich uh, uh, verantwoorden. En ook de inspectie voor de gezondheidszorg komt nog aan de beurt. Uh, dat is dus één. Um, dat kan dan leiden tot de uitspraak dat uh, Janssen-Steur... nooit of ten nimmer meer uh, arts mag uh, worden. Dat was hij trouwens al niet meer sinds 2003. Dus ja, daar valt weinig te halen, denk ik, in de, in de zin van de sanctie. Maar maandag begint ook het strafproces tegen Janssen-Steur. En dan komen er ook andere zaken om de hoek kijken. Bijvoorbeeld uh, verduistering van 90.000 euro, valsheid in, gestrif, uh, in geschriften... snoepen uit de medicijnkast van het ziekenhuis. En misschien dat dat wat duidelijker ligt allemaal... En daar zou dan ook een forse gevangenisstraf tegenover kunnen staan. Roepauw was dat dus, vanuit Zwolle. Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Er zijn grote problemen op de wegen rond Rotterdam. De hele ring staat vast na een ongeluk op de A16. Op die A16 van Breda naar Rotterdam staat voor de Van Bienerloopbrug 15 kilometer file. De hoofdrijbaan is daar nog dicht. Er is een vrachtwagen geladen met betonpaden door tegen de vangrail gereden. Het kan zijn dat hij elk moment weer open gaat, want de, de vrachtwagen is alweer weg. Er staan daardoor lange files op de A15. Europoort richting Gorkum voor het 18 kilometer. En op de A20 Hoek richting Gouda verknopen de Bresteplein 15 kilometer. Verslaggever Marcel Bril is op de set van de film Bloedlink... die volgend jaar volgens mij uitkomt, hè Marcel. Uh, ja, klopt inderdaad. Ja, in aanleiding najaar. is dat het kabinet heeft besloten... 20 miljoen euro aan de filmsector te geven in Nederland. Uh, Bloedlink, dat klinkt uh, spannend. Jij bent daar al eventjes. Wordt, wordt het ook een spannende film? Nou, het belooft wel een spannende film te worden. Ik heb nu vandaag nog weinig uh, actie zelf gezien. Maar ik zag wel acteurs met uh, bivakmutsen over hun hoofd en uh, ook een overal aan. Uh, het verhaal gaat over twee extra detineerden... die een uh, miljonairstocht gaan ontvoeren. Dus ja, dat belooft wel spanning uh, te worden. Ik geloof dat ik even iets uh, stiller moet gaan praten. Uh, we gaan even uh, doorpraten in een hoekje. Want er begint nu een opname. Ja, maar zit jij straks nog in, ja, in die film? Ik helemaal niet praten. Ja, zo dadelijk zit ik in die film. Het is live in de uitzending. Nou, we gaan even kijken of we door kunnen praten met de producent Arnold Hesselenveld. Um, het valt me altijd zo op dat zo'n setting vrij klein is van een, um, set, van een filmset. Komt dat omdat er zoveel bezuinigd moet worden? Nou, in dit geval valt het er mee. In dit geval gaat het over een bescheiden Nederlandse film met een bescheiden budget, die we gelukkig hier helemaal kunnen maken. Volgend jaar draaien we een film die zeven keer zoveel budget heeft. Alles bij elkaar in 7 miljoen publiek werken. Maar Bloodlink is een bescheiden thriller, een genrefilm... die we voor dit geld kunnen maken in Nederland. Nou, We mogen geloof ik weer wat harder gaan praten... omdat de opname gelukt is van een aantal shots. <lacht> um, u heeft zich hard gemaakt voor die 20 miljoen. Uh, waarom is het zo belangrijk voor de Nederlandse filmsector? Het is ongelooflijk belangrijk. We merkten dat we steeds meer voor onze financiering van onze films... naar het buitenland toe moesten. En we werden steeds onaantrekkelijker voor diezelfde buitenlandse producenten... waar we in het buitenland mee moeten samenwerken om hun naar Nederland te halen, omdat er minder geld beschikbaar was... ten opzichte van de andere landen. Voor ons was het moeilijk om ons film te financieren... en buitenlanders kwamen hier naartoe. Niet meer naartoe. En dat betekende dat het voor de industrie zelf heel erg slecht was. Wij zaten met, de industrie zat met een, met name de filmindustrie, Ze hebben enorme problemen. Maar zo erg is het toch misschien niet, als je naar een goedkoper buitenland gaat, als je gaat filmen in Hongarije of zoiets dergelijks? Wat we gaan doen met publieke werken, zo erg is het niet. Maar het betekent wel dat we geld dat we ophalen in Nederland, op allerlei mogelijke manieren, in het buitenland gaan uitgeven. Dat betekent voor de industrie dat we talent in de industrie niet hier in huren, maar talent in Hongarije inhuren van Hongaarse afkomst. En dat betekent ook dat talent naar het buitenland toe gaat. Film is een onderdeel van de creatieve industrie, dat is een topsector volgens de regering. En die was ontzettend aan het weglekken naar het buitenland. Dat wordt op deze manier voorkomen. U heeft het over publieke werken, een film, een verfilming van het boek van Thomas Rosenbaum. we moeten weer even wat zachter praten. Dat gaat u in het buitenland doen gedeeltelijk. Overweegt u nu met die 20 miljoen die er nu komt... om dat allemaal naar Nederland te gaan verplaatsen? Dat weten we niet of dat mogelijk is. Als dat mogelijk is, zullen we dat proberen te doen voor een gedeelte. En dat heeft met name te maken... omdat we vrij snel met die film gaan beginnen. En deze regeling zal pas in actie komen... nadat die goedgekeurd is door België. Of door, sorry, door Brussel. Dat duurt nog even. Dus wij verwachten dat voor publieke werk het waarschijnlijk te laat is. Maar voor een andere film, Kidnap, die we ook in België wilden gaan draaien... kunnen we waarschijnlijk voor een groter gedeelte... hier van Nederland rijden. Denkt u dat die 20 miljoen euro echt verschil gaat maken? Is dat een groot bedrag? Als je alles in eeuwhoogschouw neemt... wat er in de Nederlandse filmsector omgaat? Dat is een enorm bedrag. Die 20 miljoen gaat ervoor zorgen dat hier in Nederland... een extra omzet van tussen de 50 en 80 miljoen komt. Als je dat vergelijkt met de totale omzet van de Nederlandse film... vorig jaar, 100 miljoen, is dat een verschil tussen de 50 en 75 procent meer. Dat is natuurlijk geweldig. Dank u wel. Nou Ruzella, In het ja. najaar gaan we kijken of we terug te horen zijn in de film. Oké. Okay. Arnold Hesselenveld was dat de dus van Bloedlink. We gaan een plaatje draaien.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 Living Fisher lang een Engelse rockband, geloof ik eind jaren 70, begin jaren 80 alweer. Lang geleden in ieder geval. Het NOS Radio 1 -journaal. sport. Ja, de Eneco Tour, de Nederlands-Belgische wielerronde. Afgelopen augustus nog een groot succes. Grote namen aan de start. Spannende etappes. Alleen gaat die Eneco Tour nu de A-status verliezen. Sebastian Timmerman is wielerverslaggever. Goedemiddag, eh, Sebas. Goedemiddag. Goeie. Wat betekent dat, dat je de A-status verliest? Uh, dat je niet meer zeker weet dat uh, alle sterkste ploegen ter wereld... ook automatisch aan de start staan van uh, jouw wielerwedstrijd. Alle wedstrijden uit de zogenaamde World Tour... 2005 opgericht, zou je de Champions League van het wielrennen uh, kunnen noemen. Uh, weten zeker dat ze uh, de sterkste ploegen aan de start hebben staan. Die ploegen hebben een startplicht. Nou, en als je dus degradeert uit die World Tour... en op het één na hoogste niveau terechtkomt... Dan, uh, dan is die plicht er ook niet. Dus dan uh, moet je er maar zelf voor zorgen, zeg maar. Er zijn ook bedrijven voor trouwens die dat doen. Maar uh, dat je de sterkste ploegen aan de start krijgt van je wielenkoers... dus dat dreigt dan te gaan veranderen. Te gaan veranderen voor inderdaad uh, zeg maar de benelux Ronde, zoals er ooit uh, is gedoopt, de Eneco Tour. En dat, dat, dit staat in een plan van de UCI, plan dat ja. is uitgelekt. Uh, ja. Is ook nog duidelijk geworden waarom ze dan die Eneco Tour... Uh, die status willen ontnemen? Nee, dat is niet, niet echt duidelijk. Ja, uh, um, ze willen het aantal wedstrijden terugdringen... wat uh, tot die World Tour uh, behoort. Uh, uiteraard de drie grote rondes, die blijven daartoe behoren. De Tour de Giro de Vuelta, verder grote koersen met veel historie... als Parijs, Nice, uh, Tireno, Adriatico, natuurlijk de grote de voorjaarsklassiekers. Ja, en de Eneco Tour heeft dan denk ik een beetje de pech... dat het nog een vrij jonge koers is uh, opgericht... toen die World Tour ook werd opgericht. Toen nog Pro Tour geheten in 2005. En uh, de Ronde van Nederland moest samengaan... met de Ronde van België tot de Ronde van de Benelux. Anders zou het niet kunnen toetreden, niet mogen toetreden... tot zeg maar de Champions League van het wielrennen. Dus het is een koers met, met weinig historie. vrij jonge wedstrijd dus nog. En uh, ja daar lijkt het nu ook een beetje slachtoffer dan, uh, van te worden. En is dat dan op verzoek van rennen... Renners, voor zover je weet, dat ze ja. zeggen doe er minder... of, of kost het de UCI te veel geld? Nou, het, het is... Uh, kijk, het plan uh, daarmee reageert de UCI... toch ook wel op een uh, veelgehoorde klacht van renners en ploegen. Uh, klacht die vorig seizoen, uh, vorige winter... in de hele dopingdiscussie uh, ook weer duidelijker werd. Het seizoen is te lang. Het, uh, uh, he, vanaf begin januari tot en met eind oktober wordt er verwacht... dat wij uh, her en der op de wereld, niet alleen in Europa... maar ook in Australië, ook in China de présence geven. En iedereen verwacht maar dat daar steeds de sterkste ploegen met de sterkste renners opkomen dagen. Kijk nou eens naar die kalender. Zorg voor minder overlapping. Zorg voor een wat, wat helderder beeld. Dus uh, nou, wordt bijvoorbeeld de openingswedstrijd niet meer begin januari, maar volgens dit plan dan eind februari 2015 uh, verreden. Uh, wordt dus het aantal wedstrijden op het hoogste niveau wordt minder. De ploegen, uh, uh, het aantal renners dat de ploegen maximaal tot zich mogen uh, nemen, in, in dienst mogen hebben, wordt minder. Het aantal ploegen op het hoogste niveau wordt wat teruggedraaid. En zo hoopt men uh, dus weer iets meer structuur in zo'n wielenseizoen te brengen... en het in ieder geval wat minder uh, lang te maken dan dat het nu is. Goed, Sebastian Timmerman. In ieder geval dus geen aanstatus meer voor de Eneco Tourist-Idee. Dank. Oké. Okay. Deukje? Ja. Ja. Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is.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 Hij is het hele weekend nog niet thuis geweest. Maar als wij nou allemaal zeggen dat dit absoluut niks voor hem is. Dat weten we toch helemaal niet? Spreek voor jezelf. En nou mag ik je helpen om dat maffia-maatje van je op te sporen. De psychologische thriller Overspel. Morgen, tien over half tien, bij de VARA op Nederland 1. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur.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 Nederland stuurt een militaire missie naar Mali. Het gaat om ongeveer 380 mensen die in beginsel tot eind 2015 blijven. Volgens premier Rutte is het in direct Europees en ook Nederlands belang om deel te nemen aan de missie. Omdat het noorden van Mali een broedplaats is van extremisme en een vrij plaats voor het opleiden van terroristen.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 De Greenpeace-activisten die vastzitten in de Russische stad Moermansk... worden toch nog steeds aangeklaagd voor piraterij. Volgens Greenpeace is de aanklacht niet afgezwakt tot vandalisme... waarvan eerder sprake was. Hoe die verwarring over de aanklacht tegen de activisten is ontstaan is onduidelijk. Justitie in Rusland blijft erbij dat de aanklacht piraterij vervallen is. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, moet meer geld betalen aan de provincie Groningen ter compensatie van de jarenlange gaswinning. Dat stelt de commissie Meijer. Die komt op een bedrag van zo'n 900 miljoen euro over een periode van voorlopig 20 jaar. Dat geld is vooral bedoeld om de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de regio te vergroten en de waarde van de huizen op peil te houden. Klokkenluider Edward Snowden is bereid om Duitsland uitleg te geven... over de spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en NSA. Hij wil wel naar Duitsland om de regering bij te praten... maar dan wil hij ook de garantie dat hij niet wordt uitgeleverd aan de VS. Duitse politici hebben al gezegd dat ze graag gebruik maken van het aanbod van Snowden. En voor de koop van de Amerikaanse rommelhypotheken van ING hebben zich al kandidaten gemeld. Dat zei minister Dijsselbloem vandaag na afloop van het kabinetsberaad. Hij wil niet zeggen welke kandidaten. Het wordt een zorgvuldig proces. En we verkopen niet aan de eerste de beste die langskomt. En Dijsselbloem rekent op een winst van 400 miljoen euro. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Marco Vroef met het weer. Ja, we hebben te maken met bewolking. Op veel plaatsen is het nog wel droog, maar dat blijft niet zo. Want vanavond en vooral vannacht gaat het van het zuiden uit harde regenen. Temperaturen liggen dan als minimum rond een graad of acht ongeveer. Veel wind staat er overigens niet. Dat is in tegenstelling tot wat er morgen en vooral ook naar zondag toe gaat gebeuren. Want dan krijgen we wel weer te maken met veel wind. Maar morgen overdag hebben we even een rustige periode. Ook wat weer betreft, want de regen trekt naar Duitsland weg. Het is een tijdlang overwegend droog met af en toe wat zon erbij. En de temperatuur loopt dan op naar zo'n 13 graden. Of 14 graden. Tegen de avond toenemende bewolking en in de avond van het westen uit weer regen. De wind gaat dan toenemen in de kustgebieden in de nacht naar zondag toe, mogelijk al tot stormachtig windkracht 8 en ook zondag overdag staat er soms een stormachtige wind in het noordwestelijk en noordelijk kustgebied. En op andere plaatsen een 5 tot 7 voor dat is vrij krachtig tot hard. De wind is vlagerig en het weer wordt buiig want de neerslag trekt dan weliswaar weg. Er komen ook buien aan en die buien worden in de loop van de dag steeds veller met in het westen kans op onweer. Nou na het Twee keer wordt het weliswaar iets rustiger, maar het blijft toch wisselvallig. De verkeersinformatie, hoe is het rond Rotterdam, Edwin Gerritsen? Het gaat niet best, Lucella. Op bijna alle wegen in en rond Rotterdam staat het verkeer vast... door een ongeluk op de A16 bij de Van Brien-Noordbrug. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat voor de Van Brien-Noordbrug nu 13 kilometer file. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Op de A4 tussen Hoogvliet en Vlaardingen staat in beide richtingen 6 kilometer file. De A15 Europoort richting Gorkum verknopend Ridderkerk 16... De A15 van Rotterdam naar Europort voor Binnenlux 9 kilometer. En op de A20 ook van Holland richting Gouda... tussen Maasluis en Knopen te brechtseplein 15 kilometer. Bonjour, monsieur Dupont. quest ik à mens. Ah, le paquetje à l'intérieur. Vous êtes content? Ah, maar aussi... Pardon? Toujours uh, FedEx. Ah, naturellement. FedEx. Hé... Hey.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 Kijk voor kosten- en verkoopvoorwaarden op fort.nl. Vijf minuten over half zes is het. U luistert naar het NOS en Radio 1-journaal. Het Vaticaan heeft een wat ongebruikelijke actie ondernomen. Het uh, Vaticaan gaat namelijk een peiling houden... onder parochies in de hele wereld over gevoelige kwesties, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit. Vaticaankenner, Andrea Vrede in Rome. Andrea, uh, dit is echt iets voor de nieuwe paus volgens mij. Ja, dit is uh, inderdaad helemaal in de stijl van Paus Franciscus... Wat we, waar we zo langzaam aan gewend beginnen te raken. Hè? Dat hij met hele moderne, hele nieuwe dingen komt... Een echte nieuwe leiderschapsstijl is dit. Die man is natuurlijk gekozen als hervormer. Maar je ziet dat hij nu al een enorme radicale breuk heeft met het verleden. De manier waarop hij zich opstelt, de talen die spreekt, En dus ook nu de dingen die hij in gang zet. Overigens een stijl die hij al had hoor, als aartsbisschop van Buenos Aires. Want ook toen ging hij naar de basis, naar de mensen toe... om meningen te vragen, info in te winnen... en dan te gaan bedenken wat er besloten moest worden. En hoe gaat hij dan nu deze peiling organiseren? Nou, dat gaat allemaal via de bischoppen. Het is echt heel erg mooi. Want wat ze gaan doen is ze gaan formuleren verspreiden onder alle parochies. Dat moeten de bischoppen doen. Die worden ook nadrukkelijk door deze paus ingeschakeld... bij het hele voorbereiden van een hervormingsproces. De Amerikanen bijvoorbeeld gaan echt formuleren formuleren, verspreiden onder de parochies, onder iedereen. priesters, religieuzen, maar natuurlijk ook vooral onder de gewone gelovigen... onder de praktiserende katholieken. De Engelsen, heb ik al begrepen, die gaan het gewoon lekker online zetten allemaal. Dat is een echte online-enquête. Ja, en dan gaat het over homoseksualiteit. Moeten ze dan zeggen of het wel of niet goed is, of wat, nou, het, wat wil die? Ja, dan het is veel breder dan dat. Eigenlijk worden heel veel hete aardappelen op hele onomwonden on wijze aangepakt. Het gaat natuurlijk niet over dingen als ja dingen die onbespreekbaar blijven. Abortus en euthanasie, daar gaan we niet over. Maar er wordt gewoon gekeken, gevraagd aan alle mensen, hoe, hoe beleven jullie? De traditionele, de traditionele leer van de kerk. Met opzichte van het gezin. Hoe kijken jullie aan tegen homoseksuele paren? Zijn die er in jullie parochie? Hoe worden die, hoe worden die behandeld? Als die mensen hun eigen kinderen, geadopteerde kinderen... dan ...een katholieke opvoeding willen geven. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe ga je om met samenwonende mensen? Met gescheiden mensen? Die eigenlijk voor de kerk helemaal niet eens meer mee mogen doen. Met de communie. En ga ze maar door. En vooral, hoe ga je om met... Contraceptie, met voorbehoeding. Hoe beleven jullie dat binnen je parochies? Dus het zijn echt hele verregaande kwesties die worden aangeroerd. En dat wekt dan natuurlijk ook wel wat verwachtingen wat hij daarmee gaat doen. Tenminste, gesteld dat daar uh, uh, onverwachte antwoorden uitkomen. Nou, weet je, ik denk dat, dat uh, natuurlijk gaat, gaat, gaat deze enquête gaat vertellen hoe het aan de basis er echt toe gaat. Niet hoe de mensen er. De wat de mensen van de leer vinden, maar gewoon hoe ze in de praktijk omgaan met het moderne gezinsleven. En de bedoeling is dat al die antwoorden de agenda gaan bepalen voor de prioriteiten voor de bijzondere synode die er in oktober 2014 zal zijn. Dan komen alle bischoppen naar Rome en die gaan hierover praten. En dat is weer een opmaatje voor nog weer een bijzondere synode van 2015. Dus eigenlijk is dit een hervormingsproces dat nog heel veel tijd in gang gaat nemen, we heel veel tijd overheen gaat. En dat dat misschien in 2015 zal laten zien wat de kerk eventueel wil gaan veranderen. Maar de enquêtes gaan dus verspreid worden via de bisschoppen. Andrea Vrede, dankjewel voor jouw toelichting vanuit Rome. Minister Dijsselbloem die heeft al potentiële kopers... voor de portefeuille met de Amerikaanse rommelhypotheken van ING. Hij heeft die vanochtend in de etalage gezet. Hij verwacht daar zo'n 400 miljoen euro winst mee te kunnen maken. Dijsselbloem krijgt ook nog eens 395 miljoen extra van ING. De bank komt daarmee langzaam maar zeker weer op eigen benen te staan. Een verslag van Peter Blok. Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos... had in januari 2009 geen andere keus... ING was in zwaar weer terechtgekomen door Amerikaanse rommelhypotheken... waarvan het midden in de crisis, maar de vraag was... hoeveel daarvan ooit nog aan ING zou worden terugbetaald. Bos moest wel ingrijpen. Banken draaien op vertrouwen. En het was duidelijk dat uh, een deel van de portefeuilles van ING... dat wat ze op de balans hadden staan, niet vertrouwd werd door de markt. En dus hebben wij een deel van dat risico overgenomen... Zowel de winstkansen als de verlieskansen. Maar dat betekent dat de markt daar niet meer over hoeft te twijfelen. En daarmee kan het vertrouwen hersteld worden in de IRG. En gelukkig zien we dat vandaag ook op de beurs dat dat vertrouwen hersteld wordt. Bos dacht dat het goed zou komen. En dat het geld ook terug zou komen. Hij schatte in dat het 2 miljard kon opleveren... maar ook 600 miljoen kon kosten. Dijsselbloem verwacht nu 400 miljoen winst. Nou, het is het voordeel dat wij 6,4 miljard kunnen aflopen op de staatsschuld. Het is een groot voordeel voor de ING dat ze weer een deel van de staatssteun hebben afgesloten. Is het meer geluk dan wijsheid dat het nu winst oplevert? Um, het is nog geluk, nog wijsheid. Kijk, we hebben die portefeuilles nooit uh, overgenomen om daarmee te beleggen. We hebben die portefeuille overgenomen dat de ING er toch in grote problemen dreigde te komen een aantal jaren geleden. Dus door omstandigheden gedwongen en om het financiële stelsel in Nederland overeind te houden. Uh, vervolgens beheer je de portefeuille, uh, trekt de woningmarkt in de VS aan... en neemt het vertrouwen in het terugwinnen van hypotheken uh, neemt toe... en heeft zo'n portefeuille weer een waarde. Het dus is dus het moment aangekomen om te verkopen. Ja, Wouter Bos die zei toen ook van het kan wel 2 miljard opleveren. Nou 2 voor 2 miljard zal ik hem niet verkopen. Dijsselbloem vindt dat het moment is gekomen dat ING langzaam maar zeker weer op eigen benen kan staan. Ons zijn is sowieso dat we niet uh, in allerlei banken willen blijven zitten. Banken zijn particuliere instellingen die zelf ook hun eigen risico's uh, moeten dragen. Dus die staatssteun was natuurlijk ook gewoon tijdelijk en gedwongen door die enorme crisis van 2008-2009. En het is natuurlijk fijn dat we dat nu kunnen afbouwen en 6,4 miljard kunnen aflossen op onze staatsschuld. Wordt hiermee een tijdperk afgesloten? Nee, zover is het nog niet. We hebben nog steeds meer dan 2 miljard aan kapitaalsteun bij de ING uitstaan. Dat zal de komende nou, anderhalf jaar worden afgebouwd. Mogelijk sneller, maar uiterlijk medio 2015 is het helemaal klaar. Dat zijn minister Dijsselbloem. Uh, blijft nog eigenaar van ABN AMRO en SNS Reaal. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. Noordoost-Groningen moet de komende 20 jaar 995 miljoen euro krijgen... om de economie te versterken en ook het gevoel van veiligheid. Dat adviseert een commissie die de gevolgen van de aardbevingen... in het gebied in kaart heeft gebracht. Het grootste deel zal betaald moeten worden door de NAM, vindt de commissie. De NAM wordt door gaswinging verantwoordelijk gehouden... voor alle ellende daar. Menno Rehmeijer, onze verslaggever, is bij een gezin... dat last van die aardbevingen heeft. De kinderen... We gaan even voor het middagslaapje naar bed. Francis van der Kamp woont in Kantens. Is het veilig? Dat ze naar bed gaan, ja. Ze liggen aan de goede kant van het huis. Dus uh, niet in de buurt van de schoorsteen, dat scheelt. Scheuren zie ik hier wel, vlakbij hun slaapkamer. Ja, klopt. Ja, ja ons huis uh, heeft heel veel schade. En in de huiskamer is het helemaal zichtbaar. Of je moet van de industriële vormgeving houden. Maar daar staan gewoon uh, stempels uh, met een dikke balk die de andere balken... Overend moeten houden. Uh, Peter Paul Pastoor. Ja, dat is niet zoals je een huiskamer je voorstelt. Nou, in mijn beleving ziet, het, ziet dat er normaal gesproken niet zo uit, nee. En zo hebben wij het niet voor ogen gehad, laat ik het zo zeggen. Drie jaar geleden hier gekomen. Ja. Vanuit de stad. Ja. Lekker buiten wonen. Heerlijk naar buiten. Uh, mijn vrouw werd zwanger. En wij dachten, uh, wij woonden vier hoge midden in het centrum. En, uh... Ja, nu we... wijts uitzicht, want je kijkt naar buiten, maar wijts uitzicht over je kijkt, uh, het hoge Je ziet Groningen. Ja, je kan het niet echt zien, maar dat is, uh, zover kan je kijken. Dat uitzicht wordt belemmerd. U geeft het al aan. En laten we maar even naar buiten lopen. Want wat we van binnen kunnen zien, uh, en nu van buiten nog veel beter... is dat er allerlei stijgerpijpen tegen het huis aanstaan uh, die, die eigenlijk de muur overeind moeten houden, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Dit is, dit is een, uh, een ondersteuning van de, van de, van de pui. Ja. En als het nou helemaal klaar is... u komt overeen met de nam dat dit allemaal vergoed wordt... Bent u er dan? Is er een uh, huis gemaakt? Dan is mijn huis volledig hersteld. Ik geloof wel dat dat, dat, dat uh, geregeld is. Het probleem is alleen, dan zijn we met een, met een hersteld gebied staan we nog steeds in hetzelfde gebied. En wat gebeurt er over een jaar? Aarbeving bestendig maken, zou ik zeggen. Of over tien jaar. Maar nou, maar dat zit er niet bij in. Dat zit er niet bij in. En dat uh, meneer Postoor en mevrouw Van der Kamp niet de enige zijn, uh, blijkt wel uit. Uh, het verhaal van de advocaat in de regio, Pieter Huytema. Uh, wij staan op dit moment uh, ruim 200 particulieren bij. Daarnaast vier woningbouwcoöperaties. Want die zitten natuurlijk met hetzelfde probleem. Uh, maar een uh, veelgehoorde klacht op dit moment... Uh, naast de waardevermindering is ook dat mensen zich angstig voelen. En wij zijn aan het onderzoeken of wij ook zeg maar, uh, een, een claim... voor immateriële schade nu kunnen neerleggen bij uh, de NAM. En ik denk ook dat wij naar aanleiding hiervan... onze dagvaardingsprocedure zullen gaan naar voren gaan trekken. En dat wij op korte termijn al de procedure starten tegen de NAM. En om hoeveel geld gaat we dan? Uh, nou ja, wij staan die 200 particulieren bij en die vier woningcoöperaties. Uh, als we het hebben over een gemiddelde schadevergoeding... van uh, nou, 20 tot, tot 40.000 euro... Het gaat ook in de miljoenen. Uh, precies. En dan denk ik dat die 270 miljoen die nu in het rapport staat... als we het hebben over alle huishoudens in het gebied... Uh, zeker niet uh, genoeg is. Dat zei Pieter Huytema, advocaat van zo'n 200 gedupeerden in de regio. Ik praat zo verder met PvdA-kamerlid Jan Vos hierover. Maar eerst even horen van Edwin Gerritsen hoe het onder meer rond Rotterdam is, Edwin. Ja, dat zijn de grootste problemen, laat Er staat nu 200 kilometer viel in totaal. Het meeste staat op de wegen rond Rotterdam, bijna alle wegen. En ook in de stad staat het op vast. Er komt er een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar stond een vrachtwagen die tegen de vangrail was gereden. Nu wordt de weg nog vrijgemaakt. De parallelbaan is dicht vanuit Breda. Tussen Dordrecht Centrum en de Van Brien Noordbrug staat daardoor 12 kilometer file. Naar ook ook lange files op de A15 Europoort Gorkum, verknoopt Ridderkerk 11 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, verknopend Bresseplein 15 kilometer. Politiek op Twitter. Ja, PvdA-kamerlid Jan Vos uh, twittert dat hij verwacht dat de NAM en de provincie... met elkaar in gesprek zullen gaan over het advies van Meijer. Dat gaat dus over die aardbevingen in Noordoost-Groningen. Goedemiddag, meneer Vos. Ja, goedemiddag. Want het is nog niet zeker dat uh, die twee partijen met elkaar in gesprek zullen gaan... over het geld dat ze in, uh, in de regio gaan pompen. Nou, ik heb uh, inmiddels wel uh, van de NAM uh, hier ook begrepen dat men in gesprek gaat uh, met de provincie. En uh, dat is natuurlijk uh, goed nieuws. Ik denk ook dat het gerechtvaardigd is dat er een, uh, een claim wordt neergelegd. Als er schade is, dan uh, moet die worden vergoed. Dat in Nederland geregeld in de, in de mijn welhoud. En de NAM is, uh, is aansprakelijk voor de schade die hier is ontstaan. Dat is psychologisch Ja, u zegt hier, want bent u daar op dit moment? Ik ben op dit moment, uh, ben ik hier, ja, in het, in het, in het, in het gebied, ja. En wat hoort u voor reacties op dat advies om 995 miljoen euro daar uh, te betalen? Nou, Het rapport is, uh, is heel breed. Het vraagt een erkenning uh, van wat hier is gebeurd. Uh, dat, uh, dat de bevolking toch echt lijden heeft gehad onder uh, aardbeving En dan had ik ja wat we over doen... En, uh, ik... Ja, het voor en het is Wacht even, ja, kant, ik, ik onderbreek u heel even, want uh, de lijn is niet al te best. Ik weet niet of u naar een, een, een raam kunt lopen of waar u bent, voor er even iets aan kunnen doen. Heb je beter gestaan? Nee, nee, het is heel beroerd. Ja, ik kan er, ik kan er, ik kan er niet over ja, maken. Nu beter, nu beter. Nou, uitstekend. Blijf uitstekend. staan. Uitstekend. Het ja, dit is, dit is heel ernstig wat hier is gebeurd. En mensen die, die doen er wel eens een keer wat lachen over. Van, nou ja, die uitbetingen. Uh, uh, uh, ik heb nog geen huis in instorten. Maar als je hier woont, uh, en je maakt dat mee. Dat zijn mensen heel erg angstig. Dat heb net uh, door een van de andere sprekers uh, gezegd. Dat ja. Daar... Nou ja, dat was het Noordoost-Groningen. Jan Vos, um, helaas. Ik wilde nog even vragen of de, de houding van de NAM de afgelopen maanden, jaren veranderd is. Misschien dat we hem nog even terug kunnen bellen. Of dat gaat lukken, Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PVDA. Het was al niet zo'n succes, de lijn. Um, nee, gaat niet lukken. Goed, uh, andere keer. Jan Vos was dat. by the way. she's got Supergirl Raymond was dat. Wie uh, bereid is zijn mening over de Zwarte Pieten herzien... die kan vanaf vandaag terecht in het Tropenmuseum in Amsterdam. Daar is namelijk een tentoonstelling geopend... over hoe zwart en wit in Nederland samenleven. En de Pieten-discussie, ja, die hoort er ook bij. Aan het einde van de tentoonstelling um, is een leuk spelletje gemaakt... waarop je zelf een zwarte piet kunt maken zoals jij zou willen... dat hij er uh, idealiter uit zou zien. Ja, je had geen leuke kleur, vond ik. Ik vond de roze heel lelijk. Eens even kijken, je kunt hier kiezen... grijze of bruine of roze uh, gezichten. Regenbo <laughs> Regenboogpiet kun je kiezen. Nou, ik wilde wel een, een, een, iets meegeven dat het een, een Zwarte Piet idee met het jasje. Dat vond ik wel uh, in ieder geval leuk uh, qua sfeer. Mm -hmm. En het hoofd, dat maakt me niet uit of het nou, nou zwart is of wit of, of uh, paars. Dat maakt me niet uit. <tied> De tentoonstelling gaat over de verschillen tussen zwart en wit... vanaf de afschaffing van de slavernij 1863 tot nu aan toe. De Zwarte pieten discussie van vandaag. We moeten de slavernij afschaffen. Als andere landen het al gedaan hebben, dan moeten wij het toch ook? Conservator Alex van Stipriaan van het Tropen Museum was ongewild erg actueel toen hij zijn tentoonstelling ontwierp. We staan aan het einde van die tentoonstelling... Ja, dat is een heel bekende foto uh, van het Nederlands elftal bij het EK in 1996 in Engeland. Uh, waar ze aan de lunch zitten en uh, drie van de, aan drie tafels... twee van de drie tafels, daar zitten alleen maar de witte spelers... en aan één tafel zitten alle zwarte spelers. Uh, en bij die foto kun je dus afvragen... Wat is hier nou gebeurd? Hebben de witte jongens de zwarte jongens buitengesloten? Zijn de zwarte jongens apart gaan zitten en hebben dus eigenlijk de witte jongens buitengesloten? gesloten? Is het toevallig zo en zitten ze morgen weer anders? Nou, de, al die vragen roept dit op. En eigenlijk zijn dat vragen die voor de hele samenleving gelden. Van waar staan we eigenlijk op dit moment? Na een hele lastige geschiedenis, vroeger met slavernij, leven we nu met en door elkaar... En de vraag is, leven we echt met elkaar? Zijn we echt samen Nederlanders geworden? En dat is de centrale vraag van deze tentoonstelling. Is dat ook de centrale vraag van de Zwarte pieten discussie Eigenlijk wel, ja. Want het gaat natuurlijk helemaal niet zo erg om die figuur van Zwarte Piet. Het gaat om de vraag... Als we dat feest met z'n allen willen vieren, moeten we het dan niet een beetje aanpassen om het met z'n allen te kunnen vieren zonder dat iemand zich daar tekort gedaan voelt. Want... Nee, nee, nee, blijf van onze Zwarte Piet af, zeggen heel veel Nederlanders. Blijkt ook uit onderzoek wat u hier zelf heeft gepubliceerd, uh, 73% van de autochtone Amsterdammers, hè, waar het onderzoek onder gehouden was, uh, vindt Zwarte Piet niet discriminerend. Nee, dat zegt iets over uh, dat er misschien nog wel heel weinig contact is... tussen witte en zwarte Nederlanders. Want je snapt iets meer van de gevoeligheid rondom uh, Zwarte Piet... als je de geschiedenis van zwart en wit in Nederland tot je hebt genomen. Ook uh, zwarte mensen zullen misschien iets begrijpen van hoe witte mensen denken. En dat gaat veel verder dan Zwarte Piet. Het gaat natuurlijk veel meer om de vraag van hoe leven we uh, met elkaar... en zijn we eigenlijk een Nederlandse we geworden? Dat is te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam. Colette van Nune bezocht daar de tentoonstelling zwart en wit. Het NOS Radio en journaal Overzicht. Met Freddy van Tijn. Klokkenluider Edward Snowden wil wel naar Duitsland komen... om uitleg te geven over de praktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst... als hij niet wordt uitgeleverd aan de VS. Geen probleem, zegt parlementariër Streubelen van de Groenen. Es gibt ein Auslieferungsabkommen, aber ob das hier Anwendung finden kann, wo es sich ganz eindeutig um einen politisch Verfolgten handelt, um einen Flüchtling handelt, das sehe ich völlig anders. Streumelen zei dat bij de Duitse televisie ZDF, dat er weliswaar een uitleveringsverdrag is, zei hij, maar dat Snowden duidelijk een politiek vluchteling is. Gisteren liet het ministerie van Binnenlandse Zaken van Duitsland nog weten dat het uitleveringsverdrag van kracht blijft. De landelijke recherche breidt de afdeling voor computercriminaliteit uit van 30 naar 120 man. En de rechercheurs gaan samenwerken met jonge computerkenners van buiten. Parol schrijft op de voorpagina dat jongeren vaker slachtoffer van cybercriminaliteit zijn dan van andere misdrijven. En die in Amsterdam nog het vaakst in Nederland. U hoorde vanmorgen al dat D66 in Noord-Brabant vindt dat de provincie wel kortweg Brabant kan gaan heten. Terwijl het de meeste Brabanders niet veel uitmaakt zoals Omroep Brabant peilde. Daar we eigenlijk uit. Ja, Noord-Brabant, Brabant. Brabant. Ja, ik, dat, nee, daar maakt we niet zoveel uit. Uh, ja, als het maar Brabant blijft. Ik vind het niet nodig. Een stukje geschiedenis vind ik ook heel belangrijk. Nou, het klinkt ongeveer hetzelfde. Dus ja, yeah, voor mij heeft Noord-Brabant niet heel veel meer betekenis. Zo, Brabant zou ook goed zijn voor mij. Nou, het maakt mij niet veel uit. Maar wij zeggen eigenlijk altijd al Brabant. We weten waar we wonen en blijven wonen. En CNN liet dit filmpje zien. Kan off my de burgemeester van Kan die uit hoort roepen. Hij werd belaagd in verband met een you waarin hij uh, te zien zou zijn dat hij ga rookt. Ik ga Ik ga Ik ga van Ik ga de commissaris van de politie in Toronto heeft bevestigd... dat die video inderdaad bestaat en dat de politie die in bezit heeft... maar hij is nog niet vrijgegeven, die video. En de burgemeester weigert op de zaak in te gaan. Hij zegt dat het nu een zaak van de politie is. Hij weigert ook af te treden. Maar ja, vooralsnog is hij ook niet in staat van beschuldiging gesteld. Newsnight van de BBC staat zonder meer bekend... als een serieuze actualiteitenprogramma. Gisteravond sloot presentatrice... Kirstie walk af met een verwijzing naar Halloween. De avond voor Allerheiligen, dat was gisteravond. Dat is alles voor deze halloween night. Be careful out there. Good night. We hoorden er misschien niet veel bijzonders aan. Die presentatrice zei dit was het voor vanavond deze Halloweenavond en wees voorzichtig. Maar dat muziekje was het begin van het nummer Thriller Dance van Michael Jackson. Dat begint met het is bijna middernacht en dan loert iets kwaadaardigs in het duister enzovoort enzovoort. Ja en wat we er niet bij kunnen laten zien is dat bij het starten van de muziek... ook allerlei tot zombie gesminkte dansers de vloer opkwamen van het programma. En dat deze presentatrice met haar gezicht in de plooi met ze meedanst.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 Kijk op vismasoftware.nl slash huur.